8 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Rotjes worden waarschijnlijk nog dit jaar verboden. Minister Grapperhaus wil een verbod op knalvuurwerk dat je weg moet gooien. Het is een reactie op het laatste onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar Oud en Nieuw. Elk jaar raken volwassenen en kinderen ogen of andere lichaamsdelen kwijt op vuurwerk. Gemiddeld valt er elke jaarwisseling één dode. En ook is er voor miljoenen euro's aan schade. Het kabinet is niet van plan al het vuurwerk te verbieden. Facebook-topman Mark Zuckerberg gaat het Amerikaanse congres uitleg geven over het schandaal met gelekte gebruikersgegevens. Volgens CNN zal hij binnen een paar weken getuigen in een hoorzitting. Eerder sloeg Zuckerberg een uitnodiging van het Britse parlement af om daar tekst en uitleg te geven over hoe Cambridge Analytica aan de gegevens kwam. Premier May zei erop dat ze hoopt dat Zuckerberg inziet hoe belangrijk veel mensen de kwestie vinden.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 En mensen met een buitenlandse naam die een huis willen huren... worden gediscrimineerd. Dat zegt de Groene Amsterdammer na onderzoek. Journalisten van het Blad reageerden onder de namen Rashid en Jaap... op advertenties voor huurwoningen. Rashid werd veel minder vaak uitgenodigd voor een bezichtiging dan Jaap. Het weer nog bewolkt en regenachtig. In de nacht trekt de regen weg en wordt het grotendeels droog... bij een graad of vier. En morgen veel regen en wind en ook koud voor de tijd van het jaar... met een graad of zeven.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 Oh. He should shouldn't wanted to come and my brother like that's true I don't the good that I've ever, ever got to feel this world Come back to me, for I was born in love with these The worship face that you betrayed <music> A thousand thousand jesuiters with these unsentenced final ones Despite the gleam, drudging through an edge-nosed brow So I'll keep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 the way